Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Verdonk zet punt achter politieke carrière. Onduidelijkheid over begrafenis Gaddafi. En forse winsten op Europese effectenbeurzen. Rita Verdonk stapt uit de politiek. De leider van Trots op Nederland. zet met onmiddellijke ingang een punt achter haar politieke loopbaan. Dat zegt ze in een gesprek met het tv-programma 1 Vandaag. Trots op Nederland houdt mogelijk op te bestaan. Over vier weken is er een ledenvergadering waar de knoop wordt doorgehakt. Verdonk zegt dat ze in het huidige politieke klimaat... voor zichzelf geen ruimte meer ziet. Veel van de punten uit het partijprogramma zijn door het kabinet overgenomen. En als wij een nieuw punt verzinnen, nemen zij het over, zei ze. Verdonk begon Trots op Nederland in 2007... nadat ze wegens een conflict uit de VVD was gezet. Een jaar daarvoor had ze bij de Kamerverkiezingen... meer stemmen gekregen dan lijsttrekker Rutte. De Libische interimregering is verdeeld over de begrafenis van Muammar Gaddafi. Sommige leden zeggen dat hij vandaag nog wordt begraven... in overeenstemming met het islamitisch geloof. Anderen zeggen dat het nog wel een paar dagen kan duren. De locatie van Gaddafi's graf wordt waarschijnlijk geheim gehouden. Het lichaam van de ex-dictator ligt nu in een vrieskist... van een winkelcentrum in Misrata. Volgens nog onbevestigde berichten... is nu ook Gaddafi's zoon Saif al-Islam opgepakt. De gedoodverfde opvolger van zijn vader zou zijn gearresteerd bij Zlitan zo'n 300 kilometer ten westen van het laatste Gaddafi-bastion Sierte dat gisteren viel. Zeef Ze wordt gezocht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Willem Holleeder heeft het kort geding over de film De Heineken-ontvoering verloren. Hij had een verbod op de film geëist omdat hij vindt dat hij daarin op een verkeerde manier wordt geport geportretteerd. Holleeder meent dat de film hem neerzet als een meedogenloze crimineel... In de film komt het personage Holleder niet voor. Maar de gefingeerde ontvoerder Rem zou in veel opzichten zijn gebaseerd op de jonge Holleder. De rechter heeft de eis afgewezen. Haar motivering volgt over een week. De filmmakers voerden gisteren bij de behandeling van het kortgeding aan. dat zij de artistieke vrijheid hebben om af te wijken van de werkelijkheid. De Europese beurzen hebben vandaag forse winsten geboekt. Beleggers zijn positief gestemd. vooruitlopend op het Europese topoverleg dit weekend. over de oplossing van de schuldencrisis. De AEX sloot 2,2 hoger op 305 punten... en het is de hoogste stand sinds begin augustus. Ook Frankfurt, Londen en Parijs zaten flink in de plus. Het Europese topoverleg van dit weekend... krijgt zo goed als zeker woensdag een vervolg. Dan pas zullen de Europese regeringsleiders de knoop doorhakken. De rechtbank in Den Haag heeft vijf tamiels... veroordeeld tot celstraffen van twee tot zes jaar. Volgens de rechter hebben de vijf, die in Nederland woonden... Geld ingezameld voor de Tamil-tijgers, ook toen de tijgers op de Europese lijst van terreurorganisaties waren gezet. De verdachten deden dat door illegale loterijen te houden en Tamils in Nederland onder druk te zetten om geld te geven. De mannen zouden 130 miljoen euro hebben ingezameld. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze deel uitmaakten van een terroristische organisatie. De Tamil-tijgers op Sri Lanka streden tientallen jaren voor onafhankelijkheid. In 2009 werden ze verslagen door het leger van Sri Lanka. Door twee ongelukken is het verkeer op de snelweg A4... tussen Den Haag en Amsterdam vanmiddag volledig vastgelopen. Bij leidsendam Forenpark vorenpark botsten vijf auto's op elkaar. Daardoor raakten vijf mensen gewond... en drie zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door een bestuurder... die een file niet op tijd zag... Het opruimen van de ravage duurt waarschijnlijk nog tot vanavond. Minderjarige mbo-scholieren die in Limburg wonen... krijgen vanaf volgend jaar een deel van hun reiskosten vergoed. Dat hebben Provinciale Staten besloten. Minderjarige mbo'ers krijgen geen OV-studentenkaart... zoals hbo'ers en studenten aan de universiteit. Scholieren die tussen 12,5 en 60 kilometer van hun school wonen... komen voor de vergoeding in aanmerking. De regeling gaat na de kerstvakantie in... en de provincie heeft er ruim 3 miljoen euro per jaar voor de regeling uitgetrokken. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden voor betrokkenheid... bij de gewelddadige overval op geldtransportbedrijf Brinks. De man van 23 wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding... maar de politie denkt niet dat hij heeft meegedaan aan de overval zelf. Brinks werd eind juni overvallen door mannen met automatische wapens en explosieven... Een andere groep bleef buiten wachten bij het Brinksterrein in Amsterdam-Zuidoost... en heeft op de politie geschoten. Toen ze vluchtten, gooiden de overvallers kraaienpoten op de weg... zodat de politieauto's lek zouden rijden. Op de A2 bij Waardenburg crashte een van de twee vluchtauto's... en werd er opnieuw op de agenten geschoten. Bij Eindhoven staakte de politie de achtervolging... omdat het te gevaarlijk werd. Krantenuitgever Rupert Murdoch betaalt de familie... van het vermoorde Britse meisje Millie Dowler 2,3 miljoen euro... Daarnaast mogen de ouders van Millie ruim een miljoen euro besteden aan een goed doel. De zaak Millie was de directe aanleiding voor de ondergang van de sensatiekrant News of the World van Murdoch. Het bleek dat journalisten van de krant de GSM van de 13-jarige Millie hadden gehackt en gebruikt, waardoor de ouders de hoop kregen dat hun ontvoerde dochter nog leefde. Ze was toen al dood. Op de praktijken van News of the World kwam zoveel kritiek dat Murdoch besloot met de krant te stoppen. Tot besluit het weer vanavond en vannacht helder en minima in het binnenland rond het Vriespunt. Aan de zee rond 5 graden. Dit weekend een maandag zonnig en een middagtemperatuur oplopend van 11 graden morgen tot 13 graden maandag. Vanaf dinsdag toenemen de kans op bewolking en regen. ANWB verkeersinformatie. De grootste drukte van de avondspits is nu voorbij. Veel vertraging nog wel rondom Utrecht en in het zuiden van het land. Bij Amsterdam is de avondspits zo goed als voorbij en bij Den Haag is nog steeds de A4 dicht na een aanrijding. Bij elkaar nog 150 kilometer file. Lang is nog de file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 7 kilometer. De A4 Delft richting Amsterdam is nog dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Uh, vanaf Den Haag-Zuid tot aan het Prins Klausplein staat 6 kilometer file. Verkeer op weg naar, Utrecht, naar Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht... over de A12 en de A2. Verder nog opvallende files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heter en knooppunt Grijzoord 6 kilometer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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildegansen.nl Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk, je doel bereikt. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. We hebben nog boxnieuws voor u. Rita Verdonk stopt. En de NAVO komt dit half uur wellicht met een verklaring over Libië. Maar we beginnen met de Landelijke Huisartsenvereniging. Want die roept alle huisartsen op om te stoppen met het overnemen van zorg... die nu in het ziekenhuis wordt gege gegeven. De minister wil die overdracht omdat huisartsen veel goedkoper werken... dan medisch specialisten. Aan de telefoon nu Steven van Eyck, de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedenavond. Goedenavond. Waarom doet u die oproep eigenlijk, meneer van Eyck? Ja, eerlijk gezegd doen wij die oproep niet, maar de minister doet die oproep. Want wat de minister nu doet is 10% korter op de basis huisartsenzorg. En de reden daarvoor is dat in de afgelopen jaren nogal investeerd is in die huisartsenzorg. En daarmee hebben wij uh, ons budget overschreden. Dus wat wij doen, is ons juist exact houden aan het beleid van deze minister. Want de minister die zegt, iedere keer als je dat budget overschrijdt... dan gaan we korten op de basis En daar heeft de patiënt last van. Dus hebben wij nu aan onze leden gevraagd door middel van een enquête... van hoe vertaal je nou die korting van 10% op de basis naar de praktijk. En wat betekent dat voor de patiënt? Nou, dan krijg je een beeld eruit. Ja. En dat beeld dat levert uh, ja, bijvoorbeeld op dat we niet meer taken over gaan nemen van het ziekenhuis. Ja, maar dat is nou juist weer wel de bedoeling. Want dan wordt die zorg in het ziekenhuis uh, goedkoper... als u het overneemt en ja. andersom geredeneerd. Het wordt duurder als u het niet doet. Ja, nog erger. Het druist echt tegen alles in... waar we de afgelopen jaren op hebben ingezet. Uh, het doet ook pijn, want wij hebben gezegd... Uh, we willen juist doelmatige goedkope uh, zorg... in de buurt van de patiënt. Dat was ook het beleid van de vorige minister. Maar de minister zegt dat wel. Alleen in haar miljoenennota... bezuinigt ze juist op de huisartsenzorg 10%. En heeft ze juist gezegd investeer in de zorg ver weg in het ziekenhuis met 5,5 procent. Dus we moeten wel een onderscheid maken tussen wat de minister zegt te doen... Ja. en wat blijkt uit de begroting. Ja, maar voert u nu niet een strijd, een tikkie ook over de ruggen van de patiënt heen? Nee, zeker niet. Want wat we juist doen is kiezen voor een bepaalde manier van werken waar de patiënt geen last van gaat hebben. Dus de patiënt waar we bijvoorbeeld meer tijd in moeten investeren, omdat je moet onderzoeken, is dit nou een herseninfarct of is het nou een TIA? Daarvan zeggen we ga maar naar de neuroloog en laat maar even een MRI-scan of een CT-scan maken, zodat de kwaliteit van de zorg bij de patiënt in ieder geval heel hoog blijft. Het enige nadeel daarvan in onze optiek is dat uiteindelijk die zorg weer duurder wordt en dat je iets wat een huisarts eigenlijk ook heel goed kan tegen een lager tarief en in de buurt, yeah. dat je dat nou ver weg moeten organiseren. Ja, maar als u het zo vertelt denk ik, nou dat, dat is inderdaad heel sympathiek het is ook wel prettig voor de patiënt en de familie om ja. dat allemaal te weten, maar uh, dat is volgens mij het hele uiterste geval er zit nog een hele grens tussen, waar de huisarts wel degelijk gewoon een diagnose toch kan stellen Ja, zeker. U moet zich ook realiseren dat we aangeven dat we niet meer taken over gaan nemen van het ziekenhuis, dus het is niet zo dat we nu al bepaalde taken die we hebben overgenomen gaan terugstorten het enige is dat bijvoorbeeld bepaalde uh, patiënten, ik noem een complexe diabetespatiënt, die we vroeger gewoon direct aanname in de praktijk, dat we daarvan zeggen... ja, daar hebben we nu gewoon minder tijd voor. Omdat wij gekort zijn bijvoorbeeld op de mensen die dat werk moeten uitvoeren. Dus die laten we dan in het ziekenhuis. Dus uh, uiteraard blijft de huisarts een stinkende best doen... om voor de beste zorg te zorgen voor de patiënt. Maar nee. dat doen we al jaren, dat weet iedereen. En het is vooral de bedoeling dat u in gesprek komt met de minister. Het is een soort noodkreet. Nou ja, het is op dit moment nog niet te laat. Uh, of de minister, die nu toch ook wel door verzekeraars en door allerlei anderen op het matje wordt geroepen van... is dit nu wel verstandig wat je doet? Um, zorg dichtbij zo korte die heel doelmatig is terwijl je investeert in zorg ver weg. Um, ja, zij kan het zelf nog terugdraaien, maar daar zie ik eigenlijk weinig beweging. Maar ik hoop ook enorm op de Tweede Kamer, die uh, ik geloof op 8 november hier de begrotingsbehandeling heeft... dat die wakker worden en nu snappen dat dit echt gaat gebeuren yeah. en dat ze dat niet moeten willen. Ja, Oké, okay. het uh, signaal is afgegeven. Meneer Van Eijk. ik dank u wel. Steven van Eck was dat, de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. De AEX is een half uurtje geleden gesloten op 305 punten. Ruim twee punten in de plus is dat. En dat is best een goede stand als we kijken naar de koers van de afgelopen weken. En dat terwijl we dit weekend geen doorslaggevende oplossingen van die eurotop mogen verwachten. Simmel eens een extra top ingelast voor volgende week woensdagavond. De grote vraag is van uh, hoe vinden de beleggers dat allemaal? Nou, dat ga ik vragen aan van het heen van Nieuwenhuizen. Beleggingsstrategie bij ING Investment. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we weten eigenlijk al wekenlang uh, dat dit het weekend is... wat je moest omkringelen in je agenda. En dan weten we sinds een, uh, een dag dat er eigenlijk geen oplossing komt. Dan denk ik, dat zullen die beurskoersen wel niet leuk vinden. Maar u eindigt in de plus. Wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat uh, het een rol speelt dat we de afgelopen periode... misschien de afgelopen anderhalf jaar al... Uh, ook wel een beetje gewend zijn geraakt aan het feit... dat uh, alle beleidsmakers in Europa uh, vaak de plannen die ze in eerste instantie aankondigen toch niet helemaal waar maken. Dus wat dat betreft zat er uh, waarschijnlijk toch een beetje de verwachting in dat het uh, allemaal iets minder mooi zou uitpakken ja, was... dan, uh, dan het eerste. Ja, er was dus eigenlijk al op slecht nieuws gerekend? Nou, er was in ieder geval denk ik gerekend op dat het uh, ik zou ook niet zeggen dat het puur slecht nieuws is maar dat het in ieder geval niet allemaal zo mooi, mooi zou worden als dat uh, Merkel en Sarkozy uh, twee weken geleden leken aan te kondigen. Ja, want er komt geen oplossing. wel is zeker dit Weekend, want er komt een extra top op woensdag. Wat, wat betekent dat nou? Nou, kijk, het, het is niet helemaal zo dat er natuurlijk niks gebeurt. Er komt uh, zeer waarschijnlijk niet een definitieve oplossing... voor de problemen in de eurozone. Maar het is wel heel duidelijk dat men echt praat over zaken... die raken aan de, aan de kern van het probleem. En dat is in het verleden nog wel eens uh, wat minder het geval geweest. En dat zijn dus ook hele moeilijke discussies. Uh, en daarom hebben ze waarschijnlijk toch ook wat meer tijd nodig... om er echt uit te komen... Uh, maar het geeft ook al wat hoop dat men eindelijk wat meer structurele stappen zet. Ja, nou vandaag krijgen ze die tijd van, van de financiële markten. Krijgen ze die maandag ook? Nou, ik denk dat het inmiddels duidelijk is dat uh, het uitstel plaatsvindt. Hè? Dus dat is eigenlijk geen nieuws meer, ook op maandag niet. Dus uh, tenzij er echt uh, ja, uh, enorme ruzie ontstaat tussen voornamelijk Frankrijk en Duitsland in het weekend... denk ik dat ze maandag de tijd nog wel krijgen... Um, na woensdag wordt het natuurlijk een stuk kritieker. Dan zal er toch echt wel een heel concreet actieplan moeten liggen... en zullen een stuk van de details moeten zijn ingevuld. Ja, want zo niet. Dan uh, kunnen we donderdagochtend uh, wat beleven op de beurs. Ja, dan heb je toch wel een grote kans dat er uh, een flink negatief sentiment ontstaat. Maar goed, uh, zover is het nog allemaal niet. We moeten eerst het weekend, uh, ik zou bijna zeggen overleven. Maar dat zal allemaal wel lukken. Uh, ik begrijp nu in, in ieder geval van waarom het vandaag een positief sentiment was. En wie weet uh, komende maandag ook. Meneer van Nieuwenhuijs, ik dank u wel. Gedaan. We gaan nog eventjes naar ons verslag van Mark Hamer. Dit was namelijk binnen de beurs. Hij staat buiten de beurs. Um, daar is discussie over hoe dat verder moet met de actie. De VVD in Amsterdam wil dat de actie stopt en dat uh, tentjes worden opgeruimd. Maar zover is het ondertussen nog niet. Uh, Mark, uh, wat gaat er gebeuren? Is het een moment voor betogers om in actie te komen? Om uh, spandoeken uit de kast te halen? Wat gaan ze doen? Nee, want ja, de beurs is gesloten. Hè. Om, om half zes gaat hij dan dicht. En, uh, ja, daar hebben we het net de, over gehad. De was dat gestegen. Ja. ja, precies. Nou ja, dan denk je inderdaad, dan komt iedereen erbuiten. En de demonstranten komen wel in actie. Nou, voor me helemaal nog helemaal niks. En ik sta buiten met uh, Bert Muller. Hij is directeur van een bedrijf dat handelt hier uh, op de beurs, Nijenburg. Uh, wat vindt u er eigenlijk van dat hier die, die camping voor de deur staat? Nou, ik moet zeggen dat uh, ik het eigenlijk wel best wel gezellig vind... Uh... Al deze tentjes. En, Geen de nee, mensen naar je toe nee, nee. gehad toen we van de week binnenkwam? Ik heb zelf uh, helemaal uh, niks meegemaakt uh, van de week. Uh, het is wel zo dat een paar van mijn werknemers uh, zijn gefotografeerd. En dat vonden ze best wel uh, vervelend. Want je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt met zo'n foto als ze dat op een website ga, gaan uh, zetten. Ja, en dan hangt er ook bijvoorbeeld een, een poster. Beste 1%, uh, wij, zijn in geval, wij zijn in slaap gevallen, uh, uh, net wakker. Uh, uh, uh, toch allemaal van, u bent de 1%. Uh, het is toch een beetje tegen u hier. Ja, dat lijkt me niet leuk. Nee, dat, maar ik begrijp niet zo goed dat ze hier hun tentjes uh, hebben opgezet. Want uh, ik, ik, ik denk dat ze ergens anders moeten staan. Ik denk dat ze of in Den Haag bij de politiek moeten staan of, uh, of bij de toezichthouders. Waarom niet bij u? Uh, nou kijk, de beurs heeft in mijn ogen een hele maatschappelijke economische functie. Uh, Beursbedrijven uh, kunnen geld ophalen van beleggers. Daarmee kunnen ze weer groeien met hun bedrijf. En als ze groeien, schept dat weer arbeidsplaatsen. Ja, uh, ja, ja. En als je arbeidsplaatsen schept, uh, is dat weer werkgelegenheid. En dat is weer goed nou, voor we iedereen. We weten ook hoe het al is gegaan. Zo hoort het allemaal te gaan, zo hoort het allemaal netjes te gaan. Maar ja, bedrijven wilden zo hun best doen voor die, voor die beurs. Dat ze een beetje over de top zijn gegaan. Uh, ja, dat komt in sommige gevallen wel... Uh, dat, ja, dat, dat gebeurt inderdaad wel eens. Dat ja. klopt, dat ja. klopt. Maar ja, dus er moet moeten weer toezichthouders zijn. Er moeten weer een raad van commissarissen zijn die dat allemaal in de gaten houden. Dat het allemaal wel volgens de regels gaat. Ja, uh, ja. Maar er zijn ook heel veel goede bedrijven, hoor. En die gewoon normaal netjes groeien en die voor werkgelegenheid zorgen. Ja, maar goed, voorlopig vindt u het niet erg dat ze hier bij u voor de deur staan? Nee, ik vind, ik vind zelf persoonlijk uh, heb ik er geen enkel uh, probleem mee. Absoluut niet, nee. Oké, okay, volgende week maandag weer beginnen en uh, dan kunnen ze door. Ja hoor, wat mij betreft wel. Geen enkel probleem. Oké, okay. dank u wel. Zometeen een overzicht van de politieke carrière van Rita Verdonk. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, grote vraag, wanneer gaat die A4 weer open? Uh, volgens heel voorzichtige berichten zou dat rond 7 uur zijn. Maar voorlopig is die A4 van Delft naar Amsterdam nog dichter bij het Prins Klausplein. En vanaf Den Haag-Zuid staat er 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Rita Verdonk stapt uit de politiek. Ze zegt dat in een interview met het televisieprogramma 1 Vandaag loopt op dit moment. Hiermee komt een eind aan de politieke carrière die in 2003 begon. Verslaggever Massa Bril zet de wapenfeiten van Rita Verdonk op een rijtje. Iedereen vond wel wat van Rita Verdonk. Positief of negatief. In 2003 werd ze binnengehaald door Gerrit Salm... als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een lastige en zware portefeuille. Voorzitter, minister zijn voor vreemdelingenzaken en integratie... betekent vaak balanceren op een koord. En het is ook nog een slapkoord. Misschien wel het moeilijkste tijdens haar ministerschap... was de ruzie die ze kreeg met een voormalige vriendin, Ayaan Hirsiali. Die had gelogen over haar echte naam en dat pikte verdonk niet. Nou, ik hou er niet van als mensen zo uh, voor de televisie dit soort dingen uh, zetten. Dan voel ik me op het verkeerde been gezet. Ja, want ik voel me op dat moment als iemand zegt van... ik heb gelogen over mijn naam en dan ook nog een Tweede Kamerlid. Ja, dan moet ik natuurlijk actie ondernemen. De kwestie leidde tot een heftig debat. Een groot gedeelte van de Kamer vond dat verdonk Yuzi Ali... niet zomaar haar nationaliteit af kon pakken. Het zorgde zelfs voor de val van het Tweede Kabinet Balkenende. Dames en heren. Goedemiddag allemaal. Voor alle duidelijkheid... Ik doe het. Ik stel me kandidaat als lijsttrekker voor de VVD. Er begon een hele andere fase in het politieke leven van Verdonk. Van Ze daagden Mark Rutte uit om het lijsttrekkerschap van de VVD. Er volgde een felle strijd. Aan het principe van de hypotheek ja, of, het nee. Aftrek, niet. Nee. Nee, ja of nee? Duidelijk, Rita. Ja of nee? Kom op. Soms kun je ook te kort door de bocht zijn. Ondanks de harde campagne was het de bedoeling van, van Donk... om later samen op te trekken. Als Mark. Het wint. Het is een wedstrijd. Er kan er maar één winnen. Als Mark het wint, dan uh, stijg ik op nummer twee en dan gaan we samen door. En als ik het win, dan gaat Mark en ik ook samen door. Alleen uh, dan uh, in die andere verhouding. En uiteindelijk, na een spannende strijd, verloor ze. En toen kwamen er landelijke verkiezingen. Verdonk kreeg daar een heleboel voorkeursstemmen en ging eisen stellen. In een Haags café bijvoorbeeld. De kiezer heeft gesproken. Ja. 620.555 stemmen. Van mensen die op de VVD hebben gestemd, maar daarbinnen hun keus hebben uitgebracht op mij. Wat ik wil doen nu, is het hoofdbestuur suggereren om een commissie in het leven te roepen. Een commissie die zich gaat buigen over de betekenis van deze unieke situatie voor de partij. En dat schoot de top van de partij totaal in het verkeerde keelgat, deze kroegkoep. Uiteindelijk zette Mark Rutte haar uit de fractie. Het vertrouwen is er niet meer dat het nog goed zal komen... tussen haar en uh, de partij, deze fractie. Verdonker richtte trots op Nederland op. Ze kondigde het aan op krukken in een speech in de Rai. Heerlijk, zoveel mensen die samen met mij trots willen zijn op Nederland. Dank u. Heerlijk. Het ging goed in de peilingen en ze barsten van ambitie. Kamerlid of minister. Premier. Maar daarna ging het fout. Wils komt op en Verdonk zakte in de peilingen. In 2010 haalden ze geen enkele zetel in de Tweede Kamer. Wel nog een paar raadzetels waren er voor de partij. Teleurgesteld probeerden ze nog op te krabbelen. Tot vandaag. Ik ga stoppen als uh, politiek leider en ook als uh, bestuursvoorzitter van, uh, van Trots op Nederland. En zo verdwijnt Rita Verdonk van het politieke toneel. Als ster opgekomen, maar een veel minder vreugdevolle aftocht. De vrouw van recht door zee meert dus af vandaag. Het verslag was van Marcel Bril. Ieder moment kan er een verklaring komen van de NAVO vanuit Brussel. Het gaat dan over de operatie in Libië en het einde daarvan. Co is van het uh, instituut Klingendaal, defensiespecialist. Co, uh, want alles uh, lijkt er toch op dat met de dood van Gaddafi... die operatie in Libië door de NAVO nu wordt afgerond. Ja, puntjes op de i zetten. Het, de NAVO zegt het gaat niet om de dood van Gaddafi... maar het gaat om de val van Sirte, het laatste bolwerk. En als dat eenmaal is uh, gebeurd... en ik denk dat uh, NAVO Supreme Allied Commander uh, James Tavridis... dus gaat zeggen dat dat gebeurd is... nou dan uh, durf ik er wel uh, heel wat om te verwennen... dat nu een eind wordt aangekondigd aan die operatie. Ja. Maar daarmee is uh, denk ik het laatste woord nog niet gesproken... over wat gisteren allemaal is, uh, is gebeurd... Nee, dat niet. De, de begrafenis van Gaddafi uh, wordt uitgesteld... omdat er toch uh, ja, steeds meer stemmen opgaan om precies uit te zoeken wat er gebeurd is. Dus het moment waarop hij nog leefde, dat was duidelijk te zien... alle foto's en de filmpjes, en het moment waarop hij uh, overleden was. Daar is dus iets gebeurd. Schotwonden, hoe is het precies gebeurd? En uh, dat, dat moet een onderzoek uh, uh, vereisen. Ja. En de, dan is er ook nog de kwestie van wat de rol van de NAVO is geweest. Niet zozeer uh, op het uiteindelijke moment waar jij het net over had, maar daarvoor. He, hij zat in een konvooi. Kad uh, Kadhafi. Dat is beschoten. Uh, dan is er een officiële verklaring gekomen vandaag van de NAVO. En die zeggen, we wisten niet dat Kadhafi in het konvooi zat. Is dat een geloofwaardige verklaring? Ja, je kunt nooit zeggen dat het, uh, dat het niet waar is, maar de kans natuurlijk dat zo'n enorm konvooi in de allerlaatste stad, dat vlucht uit de allerlaatste wijk, uh, dat daar wat uh, hoge mensen in zitten, dat het niet bij wijze van spreken, de bakker is uit Seerte, uh, ja die kans is natuurlijk wel heel erg groot. Veel groter dan bijvoorbeeld een maand geleden toen het aan de orde van de dag was dat er konvooien vluchten en men op die konvooien ging schieten. Maar... Omgekeerd kun je niet zeggen... ja, je kunt dat uh, uh, van grote hoogte zien of zo, dat Kadavie daarin zit. Nou, Tenzij nee. er alle inlichtingen zijn die dat nog bevestigen, maar dat geloof ik niet. Nee, nou, dat kan ik me inderdaad voorstellen, dat je het niet vanaf grote hoogte ziet. Maar je weet wel wat je doet op het moment dat je dat konvooi uh, beschiet. Wat jij zegt, dat uh, moet wel gek lopen. Wil hij er niet in zitten? Um, zover ga ik net niet. Maar ik zeg alleen maar de kans dat uh, op de, bij de bij vrijwel de allerlaatste veldslag... Uh, een zo groot konvooi de stad uitgaat, de, dat daar gewoon eenvoudige mensen in zitten... en niet de leider waar je naar op zoek bent. Ja, die, is, die, is natuurlijk, uh, die kans is, die is natuurlijk heel klein dat, dat het om iemand anders gaat. Ja. Nou, zal er bij de NAVO nu ook een heftige discussie... of in ieder geval een stevige discussie worden gevoerd... over de rol die ze uh, hebben gespeeld? Want ja, het is het op basis van een VN-mandaat... Uh, en er is veel discussie ook geweest over of dat niet zijn werd opgerekt. Uh, heel interessant vond ik wat de Franse minister Alain Juppé gisteren uit India zei. Die zei de operatie kan nu wel eindigen. Want het is zo dat ons doel bereikt is. En ons doel was het begeleiden van de bevrijdingstroepen van de rebellen ten einde een eind te maken aan het regime. Ik zeg het niet helemaal letterlijk, maar daar kwam het op neer. Wat hij niet zei is, ons doel was het beschermen van de burgerbevolking. En ik vind dat daar licht in zit en ik vind dat hij daarmee eigenlijk toegeeft... dat de NAVO het mandaat enigszins heeft opgerekt. Goed, maar daar zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Er zal nog stevig over door worden gediscussieerd. En we wachten nog steeds op die officiële verklaring van de NAVO vanuit Brussel. Dankjewel, Ko. Co Ko, -co Colijn was dat van het instituut Klingendaal. Nog eventjes naar Rotterdam, want het uh, Europees kampioenschap boksen wordt daar gehouden. En er is Nederlands succes, want zowel Marichelle de Jong als Nuska Fontijn die bereikten vanmiddag de finale. De Jong in de klasse tot 69 kilo en Fontijn in de Olympische klasse tot 75 kilo. Reden voor onze verslaggever Floris van Horen om op Fontijn af te stappen. Nuska, volgens mij zit jij nog helemaal in je wedstrijd. Ja.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 Dan is dat prima. Ja, dat was zeker prima, want Nuska Fontijn bereikte dus de finale. Wordt morgen gebokst en ook De Jong, Marichelle De Jong, bokst morgen de finale. En ze neemt alleen maar genoegen met goud. Joost Eertmans neemt ook altijd alleen maar genoegen met goud, toch Joost? Jazeker, nou dat is wel heel toepasselijk Bert. Goedenavond. Want... Wat een brug, hè? Wat een bruggetje, want je weet misschien dus wat, ik, wat ik ga zeggen zometeen. Het komt inderdaad op goud neer. Het, het gaat vanavond gebeuren. De, de gouden televisiering, televisiering uh, wordt uitgereikt voor het beste tv programma oh ja. dat, uh, dat is de wedstrijd. Nee, ik dacht dat je dat bruggetje bedoelde. Maar... Nee, ik, ik, ik wist wel ongeveer waar je het over ging hebben. Wij zijn niet genomineerd, Joost. Dat vind ik nee. wel weer jammer. Nee, het is, het is ernstig. Het is ernstig <lacht> maar goed, dat moeten we ook voor het allerhoogste gaan, vind ik. Dan moeten we inderdaad in de, in de gouden sfeer gaan denken. Nou, dat is vanavond uh, de strijd tussen wie is de mol... Voetbal International en The Voice of Holland. Nou, voor mij is het glashelder. Het zijn allemaal goede programma's. Maar van één word ik echt van mijn stoel geblazen. En dat is momenteel uh, The Voice of Holland. Werkelijk mega, mega uh, neergezet door John de Mol. En ongelooflijk populair. En ik vind het ook echt een fantastisch programma. Dus daarom zeg ik... The Voice of Holland moet gaan winnen vanavond. 0800 1121, Bert. Nee, maar je ik... kan alleen nog maar meepraten. Want stemmen kan niet meer. Het staat al nou, vast. Het, het stond al vast. Maar ja. mensen mogen bij ons komen stemmen. Dat is geen enkel punt. Okay. Dat kan ook worden getuurd. Twitter'd. En wie weet, uh, heeft het nog invloed op, uh, op Nederland? We nou. Je weet het niet. Waarschijnlijk niet. Maar de enveloppen liggen klaar. Maar ik vind het leuk om met, te kijken, met de luisteraars uh, te praten. De Voice of Holland moet winnen. Dat kun je ook over Twitter. En dat doe je met, uh, met hashtag WNL. Wilfred uh, Gené heb ik aan de lijn. Uh, Genie, wou ik zeggen. Die praat waarom VI het eigenlijk moet worden. En we praten ook met Jean-Pierre Gelen van de Volkskant. En Vivienne van Den Assem. En zij is ooit winnares van Wie is de Mol. Dus van alle kanten hebben kandidaten om het eigen programma te promoten. Maar ik ben de kandidaat om te zeggen: De Voice of Holland gaat het winnen. We gaan erover praten in avondspits zometeen van WNL na het NOS-journaal. Pertinente vragen over Zagen. Zeg Bart, ja. wat is er nou zo goed aan die elektrische kettingzag van Stiel? Nou, hij kost maar 169 euro. Twee, hij maakt minder lawaai. En drie, de tank raakt nooit leeg. Mijn glas anders wel. Oh, even bijtanken dan. <lacht> Twee, Twee minuten. Stiel, sterk werk.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 En doe de test. Radio 1, het NOS-journaal. De Landelijke Huisartsenvereniging roept zijn leden op geen werk meer over te nemen van ziekenhuizen. Het kabinet wil bezuinigen door eenvoudige zorg niet meer door ziekenhuizen te laten doen, maar door de huisartsen. Die zeggen dat dit al lang gebeurt. Alleen zijn ze daarom door het kabinet gestraft met een extra korting van 123 miljoen euro omdat ze meer hebben gedaan dan begroot. Forse winsten vandaag op de Europese beurzen. Beleggers lijken optimistisch over de uitkomst van de Europese top van dit weekend over de oplossing van de schuldencrisis. De AEX sloot 2,2% hoger op 305 punten en dat is de hoogste stand sinds begin augustus. Ook Frankfurt, Londen en Parijs eindigden flink in de plus. Rita Verdonk zet een punt achter haar politieke carrière. Ze stopt meteen en in een vraaggesprek met een Vandaag zegt ze... dat haar beweging, trots op Nederland, waarschijnlijk snel ophoudt te bestaan. Verdonk ziet geen ruimte meer voor zichzelf in het huidige politieke klimaat. Het kabinet heeft veel punten van haar overgenomen, zegt ze. En de film De Heinekenontvoering mag vanaf volgende week gewoon in de bioscopen draaien. heineken Willem Holleder had een verbod geëist... omdat hij vindt dat hij in de film wordt neergezet als een medogeloze crimineel... Maar de rechter heeft zijn eis afgewezen en de motivering daarvan volgt later. Tot zover de hoofdpunten uit het Nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met steeds meer opklaringen en dat betekent dat de temperatuur ook flink onderuit kan. Vannacht koelt het af tot net iets boven nul gemiddeld. Dat betekent dat het op enkele plaatsen wel tot een graadje vorst kan komen. Zeker vlak aan de grond. Lokaal misschien wel tot min 4 daar. Dan hebben we morgen een temperatuur van 10 of 11 graden. Dat is niet al te hoog. Er staat ook een matige zuidoostenwind die het voor het gevoel zeker niet warmer maakt. Maar de zon vergoedt een heleboel. Die schijnt vrijwel ongehinderd. Alleen in het westen van het land komt wat sluierbewolking door. Ook daar schijnt de zon doorheen. De lucht is alleen iets minder blauw. Geen neerslag dus. Ook niet op zondag. Ook niet op maandag. Zondag is het een paar graadjes minder fris. En eh, maandag dan weer een graad of twaalf als middagtemperatuur. De nachten blijven koud. Die worden zachter op het moment dat dinsdag de bewolking dikker wordt. En tijdelijk ook de kans op neerslag toeneemt. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar nog zo'n 91 kilometer file. Bij Den Haag is nog steeds de A4 dicht na een aanreding. En in het zuiden van het land is het nog wat drukker dan anders. Wat opvalt is de langere file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... Voor Maastricht 6 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Delft richting Amsterdam bij het knopend Prins Klausplein. Is de hoofdrijbaan nog steeds dicht na een aanrijding? Vanaf Rijswijk staat er nu 5 kilometer file. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knopend Grijzoord 5 kilometer. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Dussen en Knopend Hooipolder 7 kilometer. En veel omrijders via de N44 Den Haag richting Wassenaar. daar staat voor Wassenaar 7 kilometer. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De Voice of Holland moet vanavond winnen. De strijd wordt vanavond beslist. En ik zal u eerlijk zeggen, ik was klaar met al die eeuwige talentenjachten... op zoek naar formats en my name is rommel. Maar voor mij staat het vast. The Voice of Holland is een van de beste programma's... die sinds tijden voor de Nederlandse beeldbuis zijn gemaakt. Wie is de mol? Sorry, Voetbal International. Wellicht volgend jaar. Maar de gouden televisiering moet vanavond echt naar The Voice of Holland gaan. Goedenavond, dit is avondspits van WNL. Tot 7 uur staan de lijnen open. De strijd gaat dus vanavond en de lijnen staan dus open. Luisteraar op 0800 21, 21 Maar die strijd gaat dus vanavond tussen kijkrecordbreker The Voice of Holland... het multi-genomineerde Wie is de Mol... en de sigarenhumor van Voetbal International. Welk programma wint de gouden televisering? Dat kan ieder jaar spannend zijn, maar vanavond is er maar één winnaar denkbaar. The Voice of Holland is een fantastisch programma. Versplintert iedere week haar eigen kijkcijferrecord 3,9 miljoen... Kijkers vorige week. Het is ons beste exportproduct bovendien van dit moment. 45 landen hebben het format inmiddels gekocht. Naar de Voice of America keken de eerste aflevering 12 miljoen mensen. Waarom nog stemmen? De Voice of Holland moet gewoon vanavond winnen. Bel WNO 0800 1121. Ja, dan luisteren we even naar een uh, instart waar, waar we de Voice zo van kennen. Luisteren mee. Uh, ik denk dat we zo wel weg kunnen draaien, maar het is nogal een tune. Daar zou avondspits ook mee, mee kunnen beginnen, zou ik zeggen. Uh, Jean-Pierre Gele is, uh, is volkskrant recensent tv-rescent TV voor de volkskrant. Uh, goedenavond, Jean-Pierre Gele. Goedenavond. Kijk, wat vind je? Moet uh, Voice of Holland winnen of is dat gewoon een, al een vaststaand feit? Uh, <laughs> ik zie geen tegenstelling tussen die twee, maar ik ben het wel met je eens... maar om andere redenen dan jij. Ik ben minder euforisch over de Voice of Holland dan jij... Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Deze verkiezing illustreert eigenlijk meteen het failliet wat mij betreft van die televisiering. Oh. En dat moet ik even uitleggen. Misschien. Ja. Het is een publiekstemming. En het publiek stemt eigenlijk al dagelijks door te kijken of niet te kijken. Dus het is eigenlijk heel simpel wie de televisiering zou moeten winnen elk jaar. Namelijk het programma met de hoogste kijkcijfers. En dat is in dit rijtje van The Voice of Holland, Wie is de Mol en Voetbal International... The Voice of Holland, want daar kijken 3 miljoen mensen naar... Maar dan zou je... dus ja, het zou ja. raar zijn als die niet zou winnen, als die niet wint, dan is er iets aan de hand met die verkiezingen. Maar, is, er, is, dat wel... maar Jopje, is dat wel eens gebeurd? Dat inderdaad een programma met relatief weinig kijkcijfers toch de, de ring wint, mensen stemmen erop, terwijl ze er niet naar kijken? Uh, ja, uh, bijna elk jaar, uh, meen ik. Ik heb die cijfers niet paraat, maar het gebeurt heel vaak. En dat komt door een ander fenomeen. Vroeger moest je een briefkaartje schrijven en naar de brievenbus hmm. lopen en een postzegel plakken. Dan hadden mensen er echt iets voor over om uh, een programma te verkiezen. Nu doe je dat even simpel per internet. En dat is heel simpel. Uh, vervolgens uh, zie je dat die programma's allemaal campagne maken op televisie. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over de vraag... wie heeft het publiek dat het actiefst is ja. op internet? Misschien de jeugd? Wie heeft het meest, uh, meest ja. jeugdigen? Dat zou heel goed kunnen. Uh, wie is de mol maakt dan ook nog steeds uh, grote kans. Maar VI is denk ik alweer een wat minder grote kanshebber in dit opzicht. Ja, bij ons komen ze flink binnen de, de, op Twitter. Dat zegt misschien zo over avondspits, bejaarde gehalte daarvan. Maar ik hoop het niet. We, er zijn veel stemmen die zeggen, hup uh, VI, hup Johan. Uh, ja, maar wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen is... Uh, de televisiemakers die, die staan vanavond te stampen op de planken van vreugde... Als ze gewonnen hebben. En dat gun ik ze van harte. Ja. Maar het is een illusie om te denken dat het hier gaat om het beste programma. Nee, oh, dat, dat vind ik ook. Dat ben ik wel met een je eens. Kant, het is ook zo dat inderdaad wat je zegt, het, vanavond is de voice natuurlijk op de tv en uh, ik dacht ook uh, VI. VI. Die ja. gaan natuurlijk oproepen, hè? De, wie is de mol is helemaal niet eens in de lucht momenteel. Dat is een okay. groot handicap, want daar kan dus worden opgeroepen tot stemmen op, op programma's omdat ze op de buis zijn vanavond. Ja, dat is ook zo. Hoor. En dat is opnieuw een bewijs uh, dat het niet gaat om een, een gedegen overzicht van het afgelopen jaar... ...en een wel overwogen afweging van de beste makers. Nee. Het, het, is, ja, het is een soort uh, roulette eigenlijk. En daarom vind ik ook dat het dit jaar eigenlijk voor het laatst zou moeten zijn. Oké. Okay. Champier, wie zou je denken, wie, er, wie wint de uh, trofee voor zeg maar de beste tv-programma-presentator? Uh, uh, Naar wie zou die gaan? Bij de mannen zijn genomineerd Jeroen van de Koningsbrugger, Johan Derksen en Johnny de Mol. Wie gaat dat winnen? Ja, ik zou hem gunnen aan Johan Derksen omdat hij zo lekker tegen draad is, maar ook hier geldt denk ik dat Jeroen van Koningsbrugge de hoofd oog uh, gegooid. Ja, de, en de zilveren televisies ter vrouw, Chantal Jans, genomineerd Linda de Mol en Wendy van Dijk, wie Volgens denk je? Volgens hetzelfde principe zou Wendy van Dijk denk ik moeten winnen. Die is het actiefst momenteel op televisie, die heeft heel veel sympathie gewonnen met haar Oessie-vermonningen. Ja. Uh, Linda de Mol is natuurlijk ook heel populair, maar die doet al een paar jaartjes mee. Ja. Met hetzelfde. Ik uh, gok toch even op Benny van Dijk. Die heeft hem al gewonnen overigens. En Linda de Mol ook. Ja. Dacht ik, ja. Chantal Jans ook? Of uh, Nou, ik zie niet zo heel goed wat Chantal Jans het afgelopen televisiejaar nee? uh, zo bijzonder heeft gemaakt. Ik zit ook te denken... Uh, nee, ik zou het nou, niet weten. Nee. Nou, oké. Okay. Dankjewel, Jean-Pierre Gelen van de Volkskant. Uh, de resident die de tv-programma's bijhoudt. We gaan eens kijken wat u ervan vindt. 0800 1121. Uh, moet de Voice of Holland vanavond de ring winnen? Dat zeg ik. En ik vind het ook echt de enige die het zou moeten winnen. Maar er zijn er ook veel mensen mee oneens. Zoals meneer Efferon uit Rotterdam. Ja, goeiedag Joost. Goedenavond. Ja, ik ben het helemaal niet met jou eens, want <laughs> ik vond de, de voorkeur of Holland, uh, zoals jij zelf in de intro al zei, uh, een van de zoveelste zangprogramma's. Ja. En uh, ik vind, uh, ja, die andere twee mogen voor mij winnen en daar uh, heb ik zelf nog een voorkeur voor Wie is de Mol. Wie is de Mol, uh, Ja. Ja, dat vind ik gewoon, uh, t, uh, ja, t, uh, spanning en, uh, uh, en uh, ja, de voetbal international uh, uh, draagt ook een warm hart toe. Maar ik vind het ook een fantastisch programma, Wie is de Mol en V.I. ook. Maar uh, weet je wat ik nou zo knap vind? Ik was zo klaar met dat hele, hele talentenjacht gebeuren, daar was ik helemaal mee klaar. Waarschijnlijk net als jij, alleen dan komt er een programma waarvan ik denk, dat gaat floppen, dat kan niet meer, het is voorbij. Met, met terugdraaiende stoelen en je gaat kijken en je blijft gevangen en je blijft kijken. Het is ongelooflijk dat, dat John de Mol dat verzint, dat hij het heeft aangedurfd, toch? Ik vind het enige, het is leuk dat ze dan met die stoel achter gaan en uh, that's it, maar dan uh, daarna is het uh, liedje weer hetzelfde, met de liveshows en uh, ja. ja. dat vind dan, jij genoeg. Dan, dan, uh, ja, dan vind ik het, uh, het, uh, het begin van het programma van de serie is prima, 1 derde, maar ja, dan, uh, daarna is het weer hetzelfde liedje en uh, dat is, uh, hou het voor mij op. Ja oké, okay. dank je Eferon uit Rotterdam. Dirk-Jan Gooijmans uit Helmond. Goeiedag uh, Joost, Dirk-Jan. Dirk-Jan. Nou, ja. Het gaat eigenlijk dit jaar weer eens nergens over. Het is een uh, feestje. En ik gun iedereen het van harte. Maar net jouw uh, commentaar toen ik al zei. Uh, ja, het beste programma, ja, ja, ja. Daar vind ik wel wat fernjes gezorgd. Ja? Het heeft de meeste stemmers. En daar houden we het mee op. Ja, dat is het, dat is het principe natuurlijk. Maar wat als je zelf zou moeten kiezen. Ja, ik denk wel dat ik ook van zou stemmen, want uh, maar, kijk, het is net een stur Festival, iemand die de meeste sms stemmen krijgt, die wint. En om nou te zeggen dat we de laatste tien jaar zeer succesvol bands ze hebben gewonnen, of landen, dan denk dat we daar het allemaal met elkaar over eens zijn, dat dat niet zo is. Oké, okay, dankjewel. Ab uit Utrecht, moet de Voorze vanavond winnen? Nou, hoe zal ik het zeggen? Um, ja, ik zal het maar meteen zeggen zoals ik het denk. Ik vind het totaal een grote eenheidsworst dat er op de Nederlandse televisie komt. Dus wat mij betreft is het gewoon een blanco stem. En uh, ik snap dat jij enthousiast bent over The Voice of Holland, ja. wat mij betreft. Joh. Het is gewoon een uh, de zoveelste auditie. En wat de vorige spreker ook zei, er zijn vier stoelen aan toegevoegd. En uh, die draaien zich dan op een gegeven moment wel of niet om. Nou, je zegt, uh, joh, knap dat John de Mol heeft aangedurfd, maar voor hetzelfde geld was het gewoon zwaar geflopt. Het is dat we misschien mm. de grootste groep van 15, 16-jarigen het interessant vinden en blijven kijken. Maar ja. ik betwijfel of dit nou echt het beste is wat we vanuit Nederland kunnen bieden. Ik bedoel, kom op zeg. Maar nou zeg je wat, want ik zie inderdaad op Twitter... als je de, de TVOH, de, de Voice of Holland, volgt op Twitter met de hashtag... dan zie je ongelooflijk veel jeugd. Dat is echt uh, enorm. Wat een uh, soort ja. bom aan tweets zie je langskomen van... ik kijk met mijn moeder enzovoorts. Maar ik vind het zo knap dat hij dat weet te maken. En dan ook nog eens aan 45 landen. Geloof, alle landen die het kunnen maken, die he, daar heeft hij het aan verkocht. Dat, dat is toch wel. Ja, maar dat wil... Het wil nog niet zeggen dat het een uh, uitstekend programma is. Want oh. Volgens mij werkt het zo als je een tv-format verzint. En ja. je laat zien, want Nederland is een van de leidende markten wat dat betreft. Als een tv-programma van format hier slaagt, dan slaagt het in het merendeel van de landen. Dus vandaar dat het vrij snel verkoopt. Uh, maar ze kijken gewoon naar de kijkcijfers. Zo slaat het daar in Nederland. net zoals Big Brother. Dat vond ik op zich trouwens wel een heel nieuw concept in ja. die tijd. Ja, dat was vernieuwd uh, ook. Precies, Maar als het aanslaat, zie je, dan kan je het vrij snel verkopen. Dus ja, zo innovatief vind ik het helemaal niet. En als ik dan ook kijk naar de personalities in Nederland... die dan genomineerd zijn, denk ik... Chantal Jansen, Wendy van Dijk, Linda de Mol... denk ik, joh, ze lijken allemaal op elkaar. Het zouden zo zussen kunnen zijn of dezelfde figuur... die net even een uh, maatje okay. meer of minder heeft. Ja. Maar ik bedoel, dit is het nou in Nederland. Oké, okay, dankjewel, Ab Selk uit Utrecht. Bel WNO. 0800 1121. Dat is het 0800 1121, kunt u bellen, de Voice of Holland moet vanavond die ring gaan winnen. Ik zie geen alternatief, het, het is volgens mij het beste programma Deel met op, de be op de beeldbuis... en dat wordt ook gesteund door ongelooflijk veel kijkers. Aan de lijn Vivienne van den Assem. Vivienne, goedenavond. Goedenavond. Ja, voor de mensen in de auto of, of thuis aan het koken. Jij bent winnares van in 2009 van Wie is de Mol, hè? Ja, dat klopt, ja. Dus je kan wel raden welk programma ik vind dat ik moet winnen vanavond. Ja, je bent grote fan nog steeds van het programma? absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat het zichzelf ook al, uh, doordat het voor de derde keer inmiddels alweer is genomineerd, de volgend, dat het zichzelf zijn succes ook wel bewezen heeft. En dat het ja. eigenlijk gewoon die prijs verdient vanavond. Vind je dat ze een eerlijke kans hebben bij Wie is de Mol? Want ze zijn niet, het, niet op de buis en de andere programma's, twee programma's wel de, de laatste dat tijd? Dat maakt het lastig, ja. Dat ja. maakt het zeker lastig, want uh, de laatste uitzendingen zijn altijd in het begin van het jaar. Nou... Uh, dat betekent dat er binnenkort uh, ongetwijfeld weer een nieuwe reeks aan zal komen. En daarmee ja, zit je niet aan top of uh, the minds weet je wel? van de mensen die vanavond gaan kijken en die zullen gaan stemmen. Dus dat, ja, daarom doe ik eigenlijk hier een soort van extra oproep. Hè? Ja. Dat we niet moeten vergeten dat dat programma er ook nog is. Alleen de en ik moet zeggen, yeah. de Voice is fantastisch hoor. Ik vind het ook echt een geweldig programma. Maar wat ik net ook al zei, uh, ja, wie is de is nu al drie keer achterin volgens genomineerd. Dat bewijst ook wel dat het gewoon echt kwaliteit is en dat het ook zelf dat het ook steeds blijft, weet ja. je wel. Nou, je, je doet goed je best voor, om de reclame te maken. Ik begrijp alleen inmiddels dat hier van de redactie... dat de de stem de lijnen dicht zijn. De, er kan ook niet meer gestemd worden voor de ring. De, de enveloppen liggen al klaar. Um, maar ik, kijk, wat ik denk, bij zo'n drie keer nominatie... dan is het gewoon een fantastisch programma, dat het blijkt. Dat is het ja. ook om heel veel redenen, maar ook omdat er veel mensen naar kijken. Uh, maar dan zou je zeggen, ze laten ze nomineren het net zo vaak... Totdat, totdat, jullie, hè, totdat Wie is de Molle toch wint. Is dat een reden... Nou, ik weet niet of het op die manier werkt, want in principe moeten de mensen natuurlijk stemmen om te zorgen dat het programma überhaupt genomineerd wordt. Ja. En, uh, en het feit dat hij er dus iedere keer tussen staat, betekent dat het toch voor de kijker een van de, de belangrijkste programma's uh, op de Nederlandse televisie is. Ja. Ja, oké, okay, dat, dat hoorden we Vivian van der Assem zeggen. Je hebt winnares van in 2009 van Wie is de Mol. Ook een kandidaat, een kanshebber voor vanavond. Nou, je hebt goed je best gedaan om het inderdaad neer te zetten. Wie is de Mol een prachtig programma. Ik vind The Voice of Holland toch wel een, een, een, een gaatje beter. In die zin dat je het ook echt wel een hele prestatie mag, mag vinden dat zo'n programma... terwijl iedereen er een beetje klaar mee leek te zijn... toch weer een, een talentenscout uh, um, is en, en heel veel succes heeft. Dankjewel Vivienne voor je commentaar. Uh, 0800 1121 om mee te doen aan uh, mijn stelling dat ik zeg... de Voice of Holland moet vanavond die ring winnen. Uh, Wilco Pleging uit Blarikum. Hé, hey, hallo. Hallo, Wilco. Ja, ik uh, wil even inhaken op de verhaal van die Ben van de Volkskrant... over die uh, kijkcijfers. Uh, als dat zou kloppen... Dan uh, is er eigenlijk een programma vergeten wat nog veel beter scoort dan de Voice of Holland. Kijk, wel, welk programma hebben we het over? Nou, oh, waar denk je dan? Nou ja, hij is natuurlijk nu niet op de lijst, maar wat dacht je van Boerse Getrouw? Die zijn dik over de 5 miljoen heen gegaan dit seizoen. Ja, maar is, is natuurlijk ook genomineerd, uh, volgens mij heeft Yvonne Jaspers sowieso die zilverster uh, gewonnen. Ja, het gaat, het gaat het gewoon om uh, de nominatie nu en volgens mij zijn zij dit, zijn zij dit seizoen ook met uh, uitzendingen bezig geweest, toch? Ja, dus jij zegt eigenlijk het klopt niet, want dan hadden de mensen ook kunnen uh, in, in, in grote ruggetalen uh, de uh, uh, boer zoekt vrouw kunnen dan ja, maken. Het, het, het bewijst ook natuurlijk wel een beetje dat uh, op het moment dat je niet met een programma aan het uitzenden bent, dat je, dat je ook eventjes niet meer de schijnwerpers op je hebt, ook bij een verkiezing als dit is blijkbaar. Ja. Overigens is de Voice vind ik een prachtig gemaakt programma, had ik ja. eigenlijk niet verkeerd. Ja, wie vind, wie, wie vind je van de, de mannen moet er gewinnen? De genomineerde mannen. Johnny, Johnny de Mol, Johan Derksen en Jeroen van de Koningsbruggen genomineerd. Uh, Johnny de Mol. Ja, ja. absoluut. Uh, als je nou, ja, toch een hele jonge jongen die op een hele vernieuwende manier weer weet te interviewen, weer uh, dingen uit mensen weten te krijgen die, ja. die ik weer nooit gehoord heb. Ja, gewoon een hele nieuwe frisse aanpak. Oké. Okay. Hey, Bedank je wel, Wilco. Uit Laricum. Uh, merci wie niet genomineerd is, maar wel aan de lijn. Dat is Wilfred Gené. En dan heb ik het over de zilveren ster. Uh, Wilfred uh, Gené, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent natuurlijk wel genomineerd als, als programma. Voetbal International. Uh, en, en natuurlijk Johan uh, is ook genomineerd. Uh, al gaat hij de prijs niet ophalen. Zegt hij zelf uh, als hij hem wint. Uh, Wilfred, um, waarom VI en niet The Voice? Terwijl... Je toch ziet dat een echt enorme knaller is op dit moment van John de Mol. Waarom zeg je VI moet met de prijs er vandoor gaan? Nee, we spreken voor eigen parochie. Als we mensen moet. vinden dat de Voice moet winnen, moet de Voice lekker vinden. Ik bedoel, ik vind het prima. Ik bedoel, ik zou het hartstikke leuk vinden als wij hem vinden. Maar dan kunnen de mensen beter uitmaken. Ik denk dat wij een redelijk authentiek programma maken wat, uh, wat herkenbaar is voor heel veel mensen. Voor een kleinere doelgroep dan de Voice natuurlijk. Maar uh, ja, vinden we niet jammer. Maar, uh, maar verwacht, je, verwacht je het eigenlijk ergens? Dat, dat er een kans is uh, dat, ik dat heb, je het wint. Ik heb inmiddels alle deskundigen gehoord, ik heb alle kranten erop na vanochtend en we maken geen schijn van kans, heb ik begrepen. Nee, dat, is, dat klopt. In dat opzicht maak ik, maak ik geen enkele illusie, maar we gaan er wel een topshow van maken zometeen. We gaan onze eigen gala vieren vanaf half negen in de uitzending van Football International. Oh, dat is mooi. We gaan er alles op na doen om er gewoon een leuk feestje van te maken. En uh, kijk, iedereen roept van ja, je zit bij de laatste dus dat is al een prijs op zich, Nou ja. Dat is het ook wel een beetje. Als je met een programma er drie jaar geleden op zijn kont lag en niet meer verder mocht nu opeens misschien de televisiering kan winnen, dan is het toch iets goed gegaan. Denk ik. Nou, ik ben het ook met je, met je eens. Het is echt fantastisch leuk om naar te kijken. Het mooiste vind ik dat heel veel mensen die helemaal niet van voetbal houden, ook naar het programma kijken. Dat lijkt me een groot compliment. Door de sfeer en de ja. enthousiasme aan tafel. Dus, maar wat vind je van wat jean pierre Gele zo, uh, zo even zei? Die zegt: Je moet het eigenlijk helemaal niet doen, zo'n zo ringverkiezing. Je moet eigenlijk gewoon op basis van kijkcijfers zo'n prijs uitdelen. Uh, puur de kijkcijfers moeten bepalen. Uh, wat wat, wat uh, het beste is. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel hoe mensen zijn. Hè. Kijk, een heleboel mensen kijken naar het programma, maar voelen niet de behoefte om te gaan sms'en. Dat is misschien ook de reden waar wij misschien wel zouden kunnen winnen. We hebben een hele harde keren aan uh, vaste kijkers... ...die uh, blijkbaar al zo fanatiek zijn geweest om ons bij de laatste drie te brengen. Kijk, als die zich allemaal gaan uh, inzetten vanavond, dan maak je nog een kleine kans. Het ja. kan best wel zijn dat bij een programma als de Voice minder mensen gaan sms'en... ...maar tegelijkertijd is het al een programma waar heel veel ge sms'd wordt. Dus ik Klopt. neem aan dat al die mensen zo opgevoed zijn... Dat ze daar ook wel op gaan stemmen. Ja. Dus, uh, ja, en in zekere zin heeft hij daar wel gelijk in. Als het waardering zo groot is voor een programma, dan verdient hij daar ook wel een prijs voor. Zoals dus als Boershoekvrouw de afgelopen jaren een geweldige knaller was, dan verdient hij eigenlijk ook die prijs te winnen. Denk ik. Nou, daar zit ook wel wat in. Maar goed, jeugd is belangrijk blijkbaar om, uh, om het sms-verkeer te winnen. Dat, dat schijnt de Voice nogal nogal veel te hebben. Jullie hebben krijgen veel steun van avondspits, uh, Wilfred. Dat, uh, dat moet je oh. goed in de oren klinken. Heel veel mensen ja. zeggen, het uh, moet winnen. Ook uh, Sander vroeg in de wei. Uh, goedenavond, Sander. Ja, goeien... Hallo, je bent in de uitzending. Ja. Waarom VI? Uh, nou, waarom VI? Ik vind, uh, ja, zo, als je van uh, voetbal houdt natuurlijk, Ja. Dan, en er zijn nogal wat mensen in Nederland, dan, uh, dan vind ik dat die gewoon moeten winnen. En dat is gewoon ja, altijd uh, fantastisch om naar te kijken, vind ik. Nou, als je het zo bekijkt, geloof ik dat een finale uh, WK was 8 miljoen kijkers of zoiets. Wilfred, weet jij dat? 8 miljoen kijkers? Ja, ki ja zoiets was het inderdaad, ja. Het dan, dan... zit op Nederland 1 zat dat, hè? Ja. hij zit op... Uh, Zeg maar uh, Iets verder, uh, uh, <laughs> een van de kleinste zinnetjes van Nederland zitten wel. Ja, dat maakt het nee, alleen ja. maar spectaculairder natuurlijk, dat is waar. Maar, maar ja, sowieso krijg ik een zwaar weekend hoor, hier in Rotterdam. Ja? Ja, nou ja, dat is gewoon een goed spelletje. Wat zei je? Gelijk spelletje joh, 2-2 daar in die arena. Ja, ja, hij nou, ik zit altijd naar je te kijken hoor Wilfred. Hou dat vol hè. Ja, ja, maar denk je dan nou, dat we gaan stunten daar als het zijn of denk je dan nou niet? Nou, ik denk niet winst. Ik denk dat je een puntje kunt stelen daar, 2-2. Dat zou moeten kunnen eventueel. Ja, maar dat zou ook mooi zijn, toch? Ja. Ja, nee, dat is... Dus, dat maar is, dat ik vind in ieder geval dat jullie moeten winnen met Johan Derksen en ik vind het jammer dat er uh, ja, René van der Geiten nog niet bij is, maar, uh, nou, maar... Ik weet zeker, als we winnen, dan is je heel snel beter. Dus ook daarom zouden we moeten winnen eigenlijk. Ja, dat... eigenlijk ook, hè, want ik Hij heb is... toen ook zien trainen en zo, maar uh, ja, fantastisch allemaal. Sander, een soort vi café wat dit, kunnen we op de radio ook doen, maar... Um... Zeg jij vanavond, ga ik kijken naar die, uh, naar die verkiezing, of niet? Uh, zit je, Johan, ja, en... de. Uh, begint het? Half negen, Nederland 1? Ja, dan gaat het, dan gaat ik, ja Oké, okay, mooi zo. Sander, dankjewel. En Wilfred, uh, jij een goede reis en veel uh, succes vanavond. We zullen, zullen mensen voor je gaan duimen. En zeker vanuit Avondspits, waar nu gemeld wordt dat Prem moet winnen vanavond. Uh, dat lijkt me heel bijzonder, maar ik weet niet of hij ergens genomineerd was. Er kan overigens alleen nog gestemd worden op de Radio Ring. Uh, ik weet niet of Avondspits genomineerd is, maar ik kijk alleen maar vragende gezichten tegenover me. Dus ik denk, denk het niet. Het is wel uh, hartstikke goed dat u dus nog een radioprogramma kan aanwijzen voor de Radio Ring. Inmiddels praten we dus over de Voice of Holland, die moet vanavond gaan winnen, dat vind ik, dat is uh, mijn mening. 0811 21 tot 7 uur zijn we er nog. Julio De Campos uit Amsterdam. Hallo, goedenavond. Goedenavond, wie moet winnen vanavond? Goedenavond Joost, nou, Hallo. Um, ik heb net met jouw collega gesproken en ik vind het programma als uh, Ali bij volle toeren, ja. uh, dat eigenlijk de grote winnaar is. Ik bedoel, dat programma dat verbindt culturen, dat verbindt uh, de muzieksoorten uh, die we kennen in uh, Nederland. Rap, hip-hop, uh, de uh, gauw oude Hollandse nummers. En als je ziet uh, hoe mooi de mensen met elkaar omgaan in zo'n programma. Nou ja, dat zou moeten uitstralen naar, uh, ja, naar heel Nederland. Ja, een soort, en, een soort een verbinding vind je tijd. het. Ja, het is ook wel heel bijzonder waar In een tijd waarin uh, allerlei mensen zoals Wilden ze vragen gekke dingen roepen, Hè? Uh, vind ik dat soort programma's. Dat we nou, naar voren moeten ik bakken. zit te kijken voor je Julio. Ik zie helemaal ja. niet dat ze genomineerd zijn ergens in een of andere nee, categorie. Nee, dus nee, helemaal nee, niet. Nee, dat is op zich opvallend. Nee, nee, dat, wel Expedition Robinson wel weer, en O.O. Uh, Gerso. Maar geen nee. Nee, oh. Je ziet maar weer dat de kwaliteit is van de Nederlandse kijkers. Nou dat blijkt. Dus uh, semester er niet, uh, niet genoeg voor. hey bedankt Julio. Want we gaan door met Henk Zuidervaart uit Gouda. Goedenavond. Goedenavond Joost, met Henk spreken. Ik wou eigenlijk Buffet Genea ook even steunen in deze, omdat uh, VI gemaakt wordt natuurlijk met een uh, heel klein budget, heel weinig. En ja. dat is best wel knap als je dan zo, uh, zo groot wordt natuurlijk. Dus uh, ja, nogmaals de Voice is gewoon een geweldig programma, heel goed. Maar uh, ja, ik uh, kom er op, uh, graag op voor de kleintjes. En dat, uh, uit dat oogpunt uh, mag voor mij uh, V.I. winnen. Jeetje man, ik begin bijna aan het eind van de uitzending om te, om te gaan uh, in mijn mening dat ik zeg wat, wat leuk van de voor V.I. eigenlijk als ze het kunnen winnen. Maar ik blijf, ik blijf het, uh, het werkelijk van een adembenemende klasse vinden van John de Mol hoe hij dat, uh, hoe dat uh, de voice heeft neer weten te zetten. En ook internationaal ja, moet ik erbij zeggen hoor. Dat vind je niet? Is natuurlijk, stiekem is dat natuurlijk ook zo en uh, het, ja, het is natuurlijk een fantastisch programma. En, uh, alleen ik vind ja, het, stiekem hoop ik toch wel een beetje <laughs> misschien V.I. Maar tot... uh, we zullen het zien vanavond. We zullen het zien. Dankjewel okay, Henk. Dankjewel. Dankjewel. En tot, uh, tot, tot later. Uh, Anke Ikkerop uit Fleuten. Goedenavond. Oh, die is uh, afwezig. Gaat niet lukken. Uh, er wordt gezocht naar, naar de volgende lijn. Nou, die, er zijn genoeg mensen die nog twitteren. Ik zie dat mensen zeggen. Oh, uh, Nadia uit. Uh... Waar kom je vandaan? Nadia, goedenavond. Ik hoor een, een auto, maar geen stem. Nadia? Ja, hallo, hallo. Hallo Nadia. Wat vind je? De Voice of Holland moet die winnen vanavond? Ja, absoluut. Hé, hey, we hebben een... Uh, ik heb een steunpilaar. Dank je. Ja, eindelijk. Eindelijk. Het was nogal VI volk wat ik voor, voor me had. maar Waarom? Ja, dat is spannend. Waarom even heel kort Nadia? Moet de Voice of Holland vanavond de ring winnen? Ja, absoluut. Gewoon. Het is een hartstikke leuk gezellig programma. Mooi talent. En het is ook best spannend natuurlijk. Ja. Als je je iets leuk vindt, dan wil je ook graag dat het gedraaid wordt en dan wordt er weer niet gedraaid, dus uh, ja. Nou, en dan hebben we hebben nog niet genoemd het talent wat het oplevert. Ik bedoel, dat, dat kan V.I. toch niet uh, nazeggen. Het talent wat, wat gecreëerd wordt door de Voice of Holland is natuurlijk gigantisch. Oh, absoluut. Ja, ja in vergelijking met andere uh, talentenjachten doen ze dat ook heel goed. Ik bedoel, Ben zie je nog steeds overal. Ja. En uh, die andere winnaars van die programma's niet. Nee, klopt. Nadia, mag ik je bedanken? Hier was de laatste beller vanavond voor uh, Avondspits. Waarin we spraken uh, over De Voice of Holland als kandidaat. Genomineerde voor de Radioling, de Gouden Radioling. U kunt er naar kijken, Nederland 1, half 9. Wij zijn er doorheen wat WNL's uh, Avondspits betreft. Ik wens u een heel fijn weekend en ik spreek u graag aanstaande maandag. Fijn weekend.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 Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. tintelingen Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud. Ook bij jou in de buurt. Kijk op maandvandegeschiedenis.nl stress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl tintelingen tintelingen Dit is Radio 1.